Richard, hoe gaat het nu? Belazerd. Wat heb je dan eigenlijk? Moet ik daarvan verantwoording afleggen? Nee, dat hoef je niet, maar dat interesseert me. Nou, dat betwijfel ik dus. We willen natuurlijk graag weten wanneer je weer aan het werk kunt. Het is dat jullie me ontboden hebben, anders zat ik hier niet. We waren ook bereid om bij je thuis te komen. Ik hou mijn privéleven en mijn werk liever gescheiden. Goed, we hebben je gevraagd om hier te komen omdat het hoofdbureau de helft van je baan wil schrappen en omdat het risico dat ze straks ook de formatieplaats voor een wetenschappelijk ambtenaar terugnemen niet denkbeeldig is. Dat heb je zeker van Jantje? Ja, dat heb ik van Jantje. Nee, dan begrijp ik het wel. Wat begrijp je? Nou, Jantje heeft van het begin af aan de pest aan me gehad. Ik denk niet dat dat in dit geval een rol speelt. In ieder geval moeten we voorkomen dat het gebeurt. Weet je nu al wanneer je afstudeert? Nee. In het tijd heb je beloofd dat dat afgelopen juni zou zijn. Dat is dus niet doorgegaan. En wanneer gaat dat dan wel door? Dat weet ik niet. We moeten het toch eigenlijk wel weten. Ik weet het niet. Dan zijn er twee mogelijkheden. Of je keert terug naar je oude baan van studentassistent... Of je verbindt je, maar nu schriftelijk, om voor juni af te studeren. Mag ik daarover nadenken? Daar mag je over nadenken, maar niet langer dan een week. Dat was het zeker? Dat was het, beterschap. Wat moeten we hiermee? Ja. Ik hoop eigenlijk dat hij zich met terugtrekt. Maar wat dan? Dat zal nog niet zo eenvoudig zijn. Rechts op. Jullie gaan vergaderen. Je wou nog iets vragen? Dat kan ook straks wel. Nee, dat kan wel even. Ik heb een brief van Richard. Geef maar. Over jullie ultimaten nagedacht... maar nog niet tot een besluit gekomen... Niet het recht, het recht hebben mij, recht zo, hebben onderdrukt mij zo onderdrukt te dus zetten. Te meer niet, omdat jullie na het vertrek van vrede wel alle verantwoordelijkheden wel voor de werkzaamheden op de afdeling op mij hebben afgeschoven. Maar mij toen het erop aankwam niet gesteund hebben in de conflicten die dat met zich meebracht. Tegenover een dergelijk onbehoorlijk beleid voel ik geen verplichtingen. Tegenover oh, een dergelijk onbehoorlijk beleid voel ik geen verplichtingen. Als ik een besluit genomen heb, dan zal ik jullie dat wel laten weten. We moeten er weer ontbieden, hè? Ik ben bang dat er niets anders op zit. Doe jij dat? Dat wil ik wel doen. Graag. We beginnen. Um, jullie hebben allemaal een gedetailleerd voorstel gekregen... voor de verdeling van de werkzaamheden in het komend jaar. Ik zal die punt voor punt ter discussie stellen. Daarbij zijn drie kwesties die in ieder geval besproken moeten worden... Mijn voorstel om gezamenlijk de bibliotheek te herordenen volgens de systematiek die ik in het begin van het jaar ontworpen heb. Mijn voorstel om EVE en RIE op te nemen in de circulatie van de tijdschriftenmappen. En de behoefte bij sommigen van jullie aan een betere begeleiding van het onderzoek en aan een duidelijker onderzoeksbeleid dan tot nu toe het geval is geweest. Bijvoorbeeld door het instellen van periodiek terugkerende voortgangsrapportages... Uh, voor het eerste en het laatste punt heb ik een aantal voorstellen gedaan waaruit we een keuze kunnen maken. Heeft iemand daar nog iets aan toe te voegen? Of wil iemand nog een ander onderwerp aan de agenda toevoegen? Zie. Als je voorstelt om Eef en Rie op te nemen in de circulatie, moeten die dan ook niet bij de vergadering zijn? Uh, pas als we besloten hebben dat we daarvoor zijn. Uh, nog iemand iets? Niemand? Dan beginnen we met de bibliotheek. Gert notuleert. De bibliotheek dus. Eerst het principebesluit. Herordenen of niet. Wie is er tegen herordening? Niemand? Zien. Ho hoeveel tijd gaat ons dat kosten, denk je? <lacht> Stop. Richard, we hebben je brief ontvangen. Uh, als ik zo zou denken over mijn bazen, dan zou ik de eer aan mezelf houden en ontslag nemen. Ik heb niet de behoefte om nog over die brief te praten. En als wij die behoefte nou eens wel hebben? Ik trek die brief in. Goed. En nu? Ik heb besloten om terug te gaan naar mijn oude plaats. Als studentassistent? Ja. Dat betekent dan dat Eve of Rie jouw plaats krijgt? Ja. En dat jij in ieder geval 40 uur moet gaan werken? Waarom? Omdat de plaats die zij, een van beide vrijmaken, volledig is gemaakt. Dan kunnen jullie die helft toch wel aan een ander geven? Dat kan niet. Dat zit niet in. Het hoofdbureau wil geen twee mensen meer op informatie praten om de sociale lasten. Jullie hebben toch zeker wel zoveel invloed dat je dat kunt veranderen? Zoveel invloed hebben we dus niet. Nou, in ieder geval doe ik het niet. Dan laten jullie de helft maar weer vallen. Dat kan natuurlijk niet. Wat doen we? Misschien kunnen we er alle drie nog eens over nadenken? Ehm, um, maar nu, ja. Eef? dat had ik ook gedacht. Rieb Richard, dat wordt nooit en doodslag. Daar ben ik ook bang voor. Maar um... Vervelend is het wel, want het staat haaks op onze personeelspolitiek. Zie je nog een andere oplossing? Ik, ik dacht wel niet. Zullen ze dan maar bij ons roepen? Tegelijk. Nee, eerst... Eef. Zal ik hem even halen? Dag Maarten. Dag Eef. Um, <coughs> Jaring en ik willen met je praten, omdat Richard zijn functie heeft neergelegd. Oh ja? Um, hij gaat terug naar zijn oude plaats. <coughs> wou hij dat zelf? Dat wou hij niet zelf, maar die functie wordt bedreigd, omdat hij niet afstudeerde en hij kon niet garanderen dat hij dat voor juni zou doen. <coughs> dat zou wel heel vervelend voor me zijn geweest. Ja, voor hem. Ik had de indruk dat hij er ook niet zoveel zin meer in had. Uh, misschien had hij er na dat conflict met Rie ook niet zoveel zin meer in. <coughs> maar het probleem is <coughs> dat we nou een ander op die plaats moeten zetten... ...terwijl we niet het de politiek hebben gevolgd dat iemand begon in schaal... <coughs> 32 en dan geleidelijk opklom. Kan dat dat niet? Uh, met de bezuiniging is het risico te groot... dat je zo'n plaats niet meer terugkrijgt... als je hem eenmaal prijs hebt gegeven. Dus, uh, jullie gaan een advertentie zetten. Uh, we wilden... jou op die plaats zetten. Mij? En wie dan? Eén uh, moet het worden en... We zijn de jaart geschikt, Maar kunnen we dan niet samen op die plaats? En voor de andere helft in 32? Dat zou natuurlijk het mooiste zijn, maar... een ambtenaar kan niet in twee schalen tegelijk zitten. Maar kunnen jullie dan niet beter Gert nemen? Die is hier al veel langer. Gert weet niks van muziek. Als ze onverwacht een stop afkondigen waar, waar kans op is... dan zitten jullie jaren zonder wetenschappelijk ambtenaar. Dat maakt toch niet uit? Als wij gewoon het werk doen... Mij maakt het ook niets uit. Maar mij wel. Ik kan dat niet verdedigen tegenover de commissie. <coughs> <coughs> um. nou. Huh? nou. Als jullie geen andere oplossing zien... Je mag er wel over uh, nadenken. Nee, dat hoeft niet. Ik ben er wel blij mee natuurlijk. Goed, dan praten we nu met... Hmm. Jaring en ik willen even met je praten, omdat Richard zich heeft teruggetrokken en weer gewoon student-assistent wil zijn. <tie> mooi zo. Waarom mooi? Hij was toch waardeloos? Hij kon er niets van. <tie> dat betekent dat er nu een vacature is voor een wetenschappelijk ambtenaar. Uh -huh. En... We hebben besloten om die plaats aan Eve te geven. Waarom Eve? We vinden Eve van jullie twee de meest evenwichtige. Degene die op die plaats zit, moet Jaring vervangen. En we denken dat Eve dat beter kan dan jij. Maar Eve heeft toch zeker veel minder van muziek dan ik? Hij kan niet eens behoorlijk een instrument bespelen. We hebben geen kritiek op je kwaliteiten. We denken alleen dat. Even beter met verantwoordelijkheden kan omgaan. Je begrijpt toch wel dat ik dat niet neem? Ik, ik begrijp dat er iets onredelijks in zit. Dat liever gezien, dat jullie net als Gert en Lien tegelijk waren opgeklommen, maar nu het zo loopt, zou ik proberen om jou ook zo snel mogelijk wetenschappelijk ambtenaar te maken. Ja, daar heb ik natuurlijk niks aan. Nee, voorlopig heb je daar niks aan, maar we zien geen andere oplossing. Ben jij het daarmee eens? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Oh, jullie worden bedankt. Dat is ook een reactie. We hadden het kunnen verwachten. Wat hadden we dan moeten doen? Dat zou ik ook niet weten. Zal ik zal maar beginnen met Balk te praten. Ja? Um, Escher ziet af van de opvolging van Madsen. Waarom? Um, omdat u nog altijd niet is afgestudeerd. Dan zul je een advertentie moeten zetten. Nee, want ik heb geen vacature. Dus hij blijft? Uh, we willen nu Batelier op die plaats zetten en Escher op de plaats van Batelier. Is dat wat? Um, batelier is goed. Doe dat dan maar. Een probleem is alleen dat Veld pas in 32 zit... ...waar ze tegelijk met pas aangekomen. Daar is niks aan te doen. We hebben geen twee formatieplaatsen. Muziek heeft nu drie administratieve functies... ...behalve dan de functie van Elshard, die in feite ook administratief is... ...en één wetenschappelijke. Kan één van die administratieve functies niet worden omgezet in een wetenschappelijke? Uitgesloten. Ik hoor net dat het hoofdbureau voor het volgend jaar op de nullijn is gezet... We mogen blij zijn als we niet ook nog plaatsen hoeven inleveren. En op termijn? Daar valt niets over te zeggen, maar ik zou daar niet op rekenen. Dat zou betekenen dat we kiepen en wichelaar straks ook niet kunnen bevorderen. Dat is heel goed mogelijk. Dat is verdomd vervelend, want het schept allerlei ongelijkheden. Wees blij dat we de nooien er nog doorgesleept hebben. Ik kan die overgang van batelier dus regelen met Bavelaar. Ja, dat is goed.